Drie spelers van voetbalclub Nieuw Sloten, die vastzitten voor de dodelijke mishandeling van een grensrechter, mochten helemaal niet spelen. Dat meldt Nieuwsuur op basis van het strafdossier. Twee jongens stonden niet op het wedstrijdformulier en de derde was zelfs geen lid van Nieuw Sloten. Ze hadden geen spelerspas van de KNVB. De bond erkende in Nieuwsuur dat het systeem niet waterdicht is.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 Alle kardinalen die een nieuwe paus gaan kiezen zijn in Rome. Als laatste kwam gisteren een kardinaal uit Vietnam aan in het Vaticaan. De 115 kardinalen kunnen nu een datum kiezen waarop het conclaaf begint. Het is de bedoeling dat er voor Pasen een nieuwe paus is. Het weer, de regen trekt naar het noorden weg. De maxima lopen flink uiteen. Van 5 graden in het noorden tot 16 in het zuiden als daar de zon doorbreekt. Vanavond volgt vanuit het zuiden weer regen. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is vrijdag 8 maart, goedemorgen. Noord-Korea reageert zeer agressief op de aanscherping van de sancties. Straks de reacties uit China, Japan en de Verenigde Staten. Als de politietrainingsmissie in Kunduz dit najaar stopt... vertrekt Nederland niet helemaal uit Afghanistan. Wilco Boom in Den Haag heeft het nieuws. U hoort meer over de spelers van Nieuw Sloten... die helemaal niet hadden mogen spelen in die wedstrijd tegen buitenboys. En Andy Houtkamp volgt de honkbalwedstrijd nederland cuba En dan de commissie Cohen. Die komt vanochtend met de resultaten van het onderzoek naar de rellen in Haren. Maar we weten al dat politie en burgemeester daar behoorlijke steken hebben laten vallen. En dan ben ik wel benieuwd hoe ze daar in Haren op reageren. En daar is vanochtend Myno Remmers. Haren nog wel eventjes voorbij gereden, Marcel, om door te rijden... naar het hoofdkwartier van de collega's van Omroep Noord te Groningen... waar we spreken met de verslaggever die erbij was... en rakettikken tikken van de mobiele eenheid kreeg. En later vanochtend nog spreken wij de kapper en de nachtburgemeester. En dan hebben we ook muziek om te beginnen van Valerius. you could see. Zes minuten over zes, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Noord-Korea daagt opnieuw de wereld uit. Ja, hier wordt bekendgemaakt dat het niet-aanvalsverdrag met Zuid-Korea wordt opgezegd. Noord-Korea reageert daarmee op de VN-veiligheidsraad... die het land gisteren strengere sancties oplegde. Daarvoor dreigde Noord-Korea al met een kernaanval op de Verenigde Staten. Over de ontwikkelingen rond Noord-Korea... praten we om kwart voor acht met onze correspondent Marieke de Vries. Drie spelers van voetbalclub Nieuw Sloten... die vastzitten voor de mishandeling van grensrechter... Uh, Richard Nieuwenhuizen, die daarna kwam te overlijden, hadden helemaal niet mogen voetballen. Ze waren niet speelgerichtigd, blijkt uit het strafdossier. Tot schrik van voorzitter Oost van voetbalclub Buitenboys, de club van de omgekomen scheidsrechter. Als dat uh, zo is, hè, wat in het strafdossier staat, dan uh, ja, is het ongelooflijk eigenlijk. en uh, Iets wat ook niet uh, kan. Richard Nieuwenhuizen overleed op 3 december nadat hij door spelers van Nieuw Sloten was geschopt en geslagen. Drie verdachten hadden geen spelerspas van de KNVB. De scheidsrechtersvereniging is verbijsterd dat ze toch op het veld stonden. Ja, dat is het allerergste wat er aan de hand is natuurlijk. Misschien wel lid van een heel andere vereniging of helemaal geen lid. Nou, dat soort mensen mag nooit in zo'n wedstrijd meedoen. Dat kan niet. Dat is te gek. De spelerspas is bedoeld om er zeker van te zijn... dat er geen illegale spelers meedoen aan een wedstrijd. De KNVB erkent dat het systeem niet waterdicht is. De bond komt later deze maand met een actieplan. De schoonzoon van Osama Bin Laden zit vast in de Verenigde Staten... en wordt verdacht van het voorbereiden van de aanslagen van 11 september. De man, Suleiman Abu Gaid, was actief binnen Al-Qaeda... en een tijd de woordvoerder ook. Politici in Washington zijn blij met de arrestatie. His history is somebody that uh has been active and engaged in Al-Qaeda. Uh, has spent some time in Iran, the southern part of Iran, uh conducting or at least planning operations and doing facilitation uh, Al-Qaeda business. Abu Ghayt werd opgepakt in Jordanië en hij wordt vandaag voorgelegd in, voorgeleid in Manhattan. Hugo Chavez blijft nog de hele volgende week opgebaard liggen in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Alle Venezolanen moeten de kans krijgen om afscheid te nemen van de overleden president, zegt de interim president Maduro. El comandante va a estar en de ser Venezuela van Chavez die voor vandaag stond gepland gaat dus niet door. Wel komt er een soort van uitvaartceremonie. Onder andere president Ahmadinejad van Iran en president Castro van Cuba zijn daarvoor naar Caracas gekomen. Ook Desi Bautista is er. Hij en Chavez hadden een goede band. Heel goed, heel intens, heel kameraadschappelijk. Ik heb heel veel respect voor de man gehad. En ik denk dat hij heel veel respect voor mij gehad heeft. Inmiddels is ook bekend geworden dat Hugo Chavez gebalsemd wordt en in een glazen tombe wordt gelegd. Net uh, zoals uh, Mao en Lenin is gebeurd. In het Gelderdoom hebben zo'n 6000 Vitesse-fans afscheid genomen van Theo Bos. Mr. Vitesse overleed vorige week aan kanker. op 47-jarige leeftijd. Een van de sprekers in het Gelderdoom was voetballer Nicky Hofs. Hij was zeer geëmotioneerd. Jij bent mijn vroeger vader. Voor altijd. Na de ceremonie werd Theo Bos het stadion uitgedragen. Theo Bos speelde 15 seizoenen voor Vitesse en ook was hier een jaar de hoofdtrainer. Vandaag wordt hij in besloten kring begraven. Facebook gaat er anders uitzien. Topman Mark Zuckerberg onthulde gisteren de nieuwe vormgeving van de grootste netwerksite ter wereld. We believe that the best personalized newspaper should have a broad diversity of content. It should have a high quality public content from world-renowned sources. And it should also have socially and locally relevant updates from family, friends and the people around you. De beste persoonlijke krant in de wereld... belooft hij de honderden miljoenen gebruikers van Facebook. In de nieuwe vormgeving is meer ruimte voor foto's en video's en voor nieuws. En wie was nu eigenlijk de mol? Case in point for the strength of the Ik ben de mol. Ja. Ja. En die ik, dat is acteur Kees Tol... Hij hield alle kandidaten van het populaire tv-programma aan het lijntje. Winnaar van Wie is de Mol is auteur en cabaretière Paulien Cornelissen. Zij ontmaskerde tol als de mol dus. Gaan we naar het honkbal. Want Nederland honkbalt tegen Cuba in de World Baseball Classics. Andy Houtkamp, goedemorgen. Goedemorgen Hoe, hoe doet Nederland het? Goed, 2-1 voor. Eerste helft van de zesde inning. En we zitten in de tweede ronde van de World Baseball Classic. Een overwinning brengt Nederland heel dicht bij de laatste vier. En dat is volgende week in San Francisco. En dan ben je gewoon... Uh een van de vier beste landen ter wereld. Nederland doet het al heel goed. Is natuurlijk wereldkampioen op amateurgebied. Maar hier zijn alle grootheden aanwezig. De echt uh, duurbetaalde jongens. En Nederland uh, staat bij en voor. Onder andere door een homerun van Kurt Smith. En Kalian Sams. Die ook een punt kon scoren aan een hongslag van uh, Simmons. En uh, de verdediging van Nederland doet het heel erg goed. Heeft al vier dubbelspelen gemaakt. En alleen een homerun van Despagne. Uh, ooit nog spelend in de Haarlemse Hombelweek voor Cuba, uh, uh, zorgt voor dat ene punt opwerper Diego Mar-Marcwell van Nederland. We zitten dus in de eerste helft van de zesde inning. De derde Cubaanse pitcher is gekomen. En Nederland doet het dus volgens nog goed. Hij staat met 1 voor. En die houtkamp volgt die wedstrijd en meldt zich geregeld... weer met uitslagen en eventueel nieuwe scores. Eerste blik in de kranten leert dat de Telegraaf opent met de harenrellen. Fout op fout bij harenrel de kop. Burgemeester en politiechef Wankelen... Insiders zouden ervan uitgaan dat burgemeester Bats... en mogelijk ook zijn politiechef Dros het veld moeten ruimen. Er hoort hij veel meer over deze uitzending deze ochtend. De Volkskrant opent met het misbruik in de katholieke kerk. Ergste misbruik betrof vrouwen kerk geeft zeven slachtoffers de hoogste schadevergoeding van 100.000 euro en vijf van hen zijn vrouw. merendeel mannen is slachtoffer geworden van seksueel misbruik in de kerk, maar vrouwen krijgen dus de hoogste schadevergoeding volgens de Volkskrant. Trouw opent met het ziekenhuis in Ede. Dat is verdeeld over abortus van een downfotus. Het beleid is niet in strijd met de christelijke grondslag. zegt het ziekenhuis zelf. Christelijk ziekenhuis, Gilderse Vallei in Ede, besloot onlangs om de mogelijkheid van abortus voor een downfotus aan te bieden. Het AD ten opent met FNV. FNV Bouw wil vroeg pensioen invoeren in de bouw, om zo ontslagen te voorkomen en jongeren aan hun baan te helpen. Duizenden Nederlandse bouwvakkers van boven de 60 zouden zo snel mogelijk met vervroegd pensioen moeten. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Met Marcel Ooster. are trading while the dukebox is playing. hoorde u met Waitress Myno Remmers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je al in Groningen? Ja, ik loop in de, de mediacentrale. volgens mij een soort leeggehaalde elektriciteitscentrale van vroeger... waar nu allemaal bedrijven in zitten, waaronder ook RTV Noord. En die deden samen met Drenthe uitgebreid verslag in Haren. En dadelijk ga ik praten met verslaggever Goos de Boer. En die heeft de nodige tikken gehad van de staf van de mobiele eenheid. Hij was er natuurlijk bij... Ja, en er zijn al wat zaken uitgelekt van de conclusies van het rapport Cohen. Hè. Je zei het daar straks al bij de start van het programma. Ja, en dat zijn er van de conclusies waarvan ik zelf ook als verslaggever denk... goh, zo opvallend is het nou ook weer niet. We hebben toch ook ooit de rellen in Hoek van Holland gehad. Ook daar ging het over het opschalen, het te laat opschalen van die mobiele eenheid. Ook daar ging het toch ook mis met de communicatie met dat C2000-systeem. Deels ook omdat het verkeerd gebruikt wordt... Ja. En dichter bij huis voor mijzelf de rellen in de Graafse wijk. Het is alweer, nou, zeker tien jaar geleden. Maar ook daar in Den Bosch waren er problemen met het opschalen... waardoor het dagenlang uit de hand kon lopen. Een hele woonwijk daar werd geterroriseerd door relschoppers. En ook daar ging het, zoals later bleek uit de, uh, het rapport van het COT... die die rampen en rellen altijd onderzoekt... Ja, dat het misging als het gaat om de communicatie. Even terug naar september van het afgelopen jaar. Hoe het eigenlijk zo uit de hand kon lopen. Een overzicht. Gefeliciteerd, je wordt 16, hè? Ik ben al lang 16 geworden. Het heeft heel wat stof doen opwaaien, hè? Ja. Ik heb een hele heldere boodschap. Dit feest gaat niet door. Nee, het uh, feest gaat zeker niet door. Diegenen die hier uh, feest willen komen vieren... op deze manier terug zullen worden gestuurd. Oei, heb je op je kop gekregen van de burgemeester? Nee, dat niet. Maar het klinkt me toch wel beter om het af te laten. Maar we dus nu geen feestje meer. We hebben zich inmiddels via internet 16.000 mensen opgegeven. Dat zijn er 11.000 meer dan gisteren. On my count, yeah. One, two... Doe het! Mensen hebben posters opgehangen in Groningen zelfs. Project X Haren aan de stationweg 33. Mochten er inderdaad meer mensen komen dan we verwachten, nou dan gaan we met gepaste maatregelen uh, optreden. Er was een meisje in haren, hare. hare. dat wilde opvallend verjaren. Hare. Ze plaatsten een linkje, maar miste een vinkje. Heel haren. Dit feest niet gaat door. niet door. Het gaat niet, niet uit de hand lopen, toch vanavond. Nee! nee. Blijf gezellen! Beloofd! Met de bedankt. Met de Tal van andere winkels worden een doelwit. De collega's kregen extreem veel geweld te verduren. Dit is werkelijk ongekend. Het tuig wat zeer gewelddadig en goed voorbereid Bewust de confrontatie zorgt. Heb ik nou veel verstand van social media? Het antwoord is nee. Heb ik veel verstand van openbare orde? Het antwoord is ja. Ik moet toch heel eerlijk zeggen als ik het zo hoor... nieuwe wijn in oude zakken enigszins. Want het nieuwe eraan is natuurlijk de rol van internet en Facebook. Maar het exorbitant uit de hand lopen van rellen... Dat is eigenlijk helemaal niks nieuws. Dat is al volgens mij door de eeuwen heen gebeurd met opstootjes en rellen. Maar we maken ons met z'n allen er wel druk over. En hier en daar krijgt de overheid ervan langs. Zo blijkt nu uit de eerste lekkages van het rapport. Maar we wordt toch vooral niet vergeten dat degene die voor het eerst... een terrasstoel in de fik steekt in haren... dat daar dan toch het lontje als eerste wordt aangestoken. Myno Remmers is vanochtend in Haren, maar nu nog even in Groningen om te beginnen. En we zijn natuurlijk in afwachting van dat rapport, ook van de commissie Cohen. Dat komt in de loop van de ochtend. Hoort u natuurlijk ook heel veel meer over op Radio 1. Het is tien voor half zeven. En nog een week, en dan hoort hij echt in het rijtje Vettel Alonso Hamilton Button. Guido van der Gaarde, onze kersverse Formule 1-coureur... debuteert in de Grand Prix van Australië. Vandaag stapt hij in het vliegtuig naar Melbourne. En hij is fitter dan ooit. Alle overtollige grammen zijn weggetraind. Verslaggever Louis Dekker was erbij... bij Van der Gaardes laatste uur in de sportschool. De vaste plek waar Guido van der Gaarde zoveel mogelijk uren traint... als hij in Nederland is, heet Club Sportief. Aan de Zuidas in Amsterdam. Ja, rond de vijf...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 Goed gesloten. Ik kan die nu herstellen. Guido van der Garde. Om half elf stapt hij op het vliegtuig naar Australië. Op 17 maart is daar de eerste Grand Prix van het seizoen. Na haar gouden prestaties in Londen verloor Ranomi Jojo even zin in zwemmen. Na wat vrije tijd en bezinning koos ze er toch voor om nog een keer een Olympische cyclus in te gaan.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 een enorm contrast met dat prachtige Olympische zwembad Ranomi Omicromuji Jojo het hoogste van het hoogste bereikte afgelopen zomer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ladies and gentlemen, 10, 9, 8. En dan hier het zwembad seven, in Leeds, six, klein. Five, op de tribunes de five, mensen op elkaar gepropt three, en in het bad ook two, tijdens het loszwemmen. Jaco Overharen, de technisch directeur van de zwembond. Ja, dit is voor jullie bekend terrein, hè?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 ja, gewoon heel mooi gezongen zoals ik het uh, ook zou moeten doen. Alleen dan nog een tandje harder op, uh, in, op de WK. De eerste wedstrijd dus, na de Olympische Spelen. The Dolmedalist, Rambo in the Netherlands, in the time of 54.14. En het allerbelangrijkste voor Ranomi Kromomujojo, ze geniet van het race. Het is gewoon fijn om uh, überhaupt weer te zwemmen, in het water te liggen en dan weer te racen. Dat is, uh, dat is echt lekker. Dat, uh, ja, dat maakt mij wel gelukkig mensen. Dat klinkt goed. Ranomi Krovo-Vidjojo voor de eerste keer weer een serieuze 100 meter in Leeds. En daar was ook Edwin Cornelis. Radio 1. Het NOS-journaal. 12.07, hier is Dorold Megens. Goedemorgen. Noord-Korea zegt het niet-aanvalsverdrag met Zuid-Korea op. Het land reageert hiermee op nieuwe sancties van de VN-veiligheidsraad. Die werden ingesteld vanwege raketlanceringen... en een kernproef die Noord-Korea onlangs deed. Sinds 1953 geldt er een wapenstilstand tussen Noord- en Zuid-Korea... maar de landen hebben nooit vrede gesloten. Drie spelers van voetbalclub Nieuw Sloten... die vastzitten voor de dodelijke mishandeling van een grensrechter... mochten helemaal niet spelen. Dat meldt Nieuwsuur op basis van een strafdossier...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 Dat komt overeen met 34 kilo per persoon. Volgens het studiecentrum Snacks en Zoetwaren... zien mensen snoep als een kleine luxe die ze zich niet gauw laten ontzeggen. Ook niet in tijden van crisis. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer nog. De regen. Ja, doe eerst weer nog even. De regen trekt naar het noorden weg. De maxima lopen uiteen. 5 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Als na de zon doorbreekt. Vanavond volgt dan vanuit het zuiden weer regen. In het weekend gaat die over in sneeuw en natte sneeuw. Morgen is het 3 graden in Groningen, 10 graden in Limburg. En zondag, dan wordt het in het hele land hooguit plus drie graden. Ik zeg, nu verkeersinformatie. <tie> Door Rond ze deed het weer. Verkeersinformatie bij de ABB Wijnandswaan op vrijdag al op file. Ja, twee zelfs, maar lang zijn ze niet. Op de A7 Hoorn-Zaandam voor de afrit Weidewormer, 3 kilometer. En eentje bij Rotterdam op de A15 naar Europoort... voor de Botbeek-Tunnel, twee kilometer. Hey Mark, wanneer ga je die PowerPoint aanpassen?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 Kunstgras op Times Square in New York. Dat is een kunstwerk en het wordt gemaakt door Sibyl Heijnen. Bel straks met haar. Nu eerst naar Venezuela, want honderdduizenden mensen zijn aangekomen in Caracas om vandaag de begrafenis van de overleden president Hugo Chavez bij te wonen. Vanaf gisteren staat er al een onafgebroken rij van Venezolanen die geduldig wachten op een glim van hun president. Correspondent Dick Draaier stond er op tussen. Wie niet anders weet, zou denken dat Caracas één grote vrijmarkt is.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 En dat is net binnengekomen. Er gaat de begrafenis van vandaag, die stond voor vandaag gepland, niet door. komt wel een officiële ceremonie. En daarvoor zijn ook heel veel hoogwaardigheidsbekleders aangekomen. Niet alleen de Iraanse president, maar ook de Surinaamse president Boutersen. Sinds het aantreden van Boutersen hebben beide landen een sterke band met elkaar. Heel goed, heel intens, heel kameraadschappelijk. Ik heb heel veel respect voor man gehad. En ik denk dat hij heel veel respect voor mij gehad heeft. Boutense en Chavez keken op dezelfde manier naar de wijze waarop je een land moet ontwikkelen. Bijvoorbeeld je meer richten op sterke regionale ontwikkeling, dat belangrijker vinden dan een goede band met het Westen. En bij de staatshoofden kunnen gevat worden onder de noemer volkspresident. Ik denk dat dat voortvloeit uit dezelfde gedachte ten de aanzien van ons inzetten wanneer je door het volk gekozen bent... om op de eerste plaats te denken aan het volk. Om zoveel als mogelijk de noden van het volk te ledigen. Dus ik denk dat van daaruit is voortgevloeid... de intense vriendschap die we hadden met elkaar. In 2010, kort na het aantreden van Bouterse als president... sloten Suriname en Venezuela een aantal samenwerkingscontracten op economisch gebied... Mondjesmaat beginnen die vorm te krijgen. Bouters is niet bang dat die samenwerking op de klippen loopt. Omdat hij denkt dat de huidige vicepresident, Nicolas Maduro, Chavez opvolgt. Ik ga ervan uit dat de wens van president Chavez wordt gehonoreerd door zijn volk. Omdat hij nog voor zijn sterven had aangegeven dat Nicolas Maduro zijn opvolger zou moeten worden. Maar nogmaals, dat is een aangelegenheid van het volk van Venezuela. President Boutersen en een bijdrage van correspondent Harmen Boerboom... vanuit Paramaribo. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Chocola, drop, zuurtjes, zoutjes, we snoepen wat af. Vorig jaar gaven we er 3,6 miljard euro aan uit. En nog nooit was dat zoveel. Ondanks de economische crisis, of misschien wel dankzij de crisis...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 En ter vergelijking aan consumentenelektronica gaven we vorig jaar 1,7 miljard euro uit. Aan snoep dus ruim twee maal zoveel. Politie heeft heel wat steken laten vallen bij Project X in Haren. Blijkt uit het uitgelekte rapport van Cohen dat later vanochtend gepresenteerd wordt. Proberen straks de zaak te reconstrueren. U hoort daar veel meer over vanochtend op Radio 1. Dit weekend wordt in Assen het WK ijsspeedway gereden. Een sport waar wij Nederlanders niet echt potten kunnen breken. De Russen domineren het ijsspeedway. John Saarberg ging naar de training... waar toch ook enkele Nederlanders hun rondjes draaien. Robert-Jan Bangma is een van de Nederlandse deelnemers aan het WK... Je bent net terug van de training. Hoe ging het? Nou, ja, het ging wel redelijk. Het is even weer wennen. Ik heb niet zoveel uh, op de motor gezeten. nog. Dus uh, ja, het, is, het is voor mij ook nieuw. Maar uh, nee, ik, ik krijg de smaak wel goed Is, is, is, is het begin van het seizoen? Uh, nee, het is eigenlijk het eind van het seizoen. Maar... Waarom heb je dan niet zoveel op de motor gezeten? Nou, ja, wij, wij zijn uh, beginnende rijders. En uh, qua budget hebben we nog niet zoveel. We krijgen wat hulp uh, van een aantal uh, sponsoren. En uh, waaronder ook uh, dit evenement... Uh, er zijn uh, motoren voor ons beschikbaar gesteld. Maar ja, dan, dan kun je niet elke week rijden. Dan zul je toch echt je eigen spul moeten hebben. En dat zit, er, uh, dat zit er nog even niet in. Als je naar nou zo'n motor bekijkt. Dat is aan, de, aan de ene kant is die helemaal uitgekleed. Er zit er geen schermkappen of niks op. Aan de andere kant is die weer van alle kanten verstevigd met extra stangen. Zo'n motorkopje niet in de winkel nemen gaan. Nee, het is, uh, ja, het is een hele specifieke tak voor sport. En uh, als je wat spul ervoor wil hebben, dan moet je ook echt goed zoeken. Er is uh, toevallig een, uh, een fabrikant in uh, Nederland die eigenlijk uh, werelds beste frames uh, in elkaar zet. Dus je, je kan ze in Nederland wel krijgen. En dat, uh, dat lukt in principe. Wel bij de fabrikant. Je hoeft ze niet er zelf in elkaar te zetten. Nee, nee uh, nou ja, het frame kun je krijgen, maar. Uh, ja, voor de rest, het onderhoud, dat, ja, dat is toch allemaal voor jezelf. En het opbouwen van zo'n ding. En ja, je moet het ook een beetje naar eigen wens doen. Hè? Iedereen die, die wil die motor gewoon anders hebben. En iedereen die zit er weer anders op. En ja, dat, dat is toch gewoon voor jezelf. Als je nou naar die banden bekijkt, die zitten vol met spikes, die zo'n 3 centimeter groot zijn, lang zijn. Ja. Dat ziet er heel gevaarlijk uit. Die kun je denk ik ook niet gewoon in de winkel kopen. Nee, uh, die kun je in, uh, in Rusland uh, je halen en in uh, Zweden kun je ze halen. Dus uh, ja, eigenlijk uh, moet je gewoon een rijder zoeken die die kant op gaat... die je een soortje mee wil nemen. En uh, die dat dan hier weer uh, een beetje kan uh, verhandelen, zeg maar. Is het eigenlijk een gevaarlijke sport? Ja, tuurlijk. Er zitten wel risico's aan. Maar wat, wat altijd... Je kunt onderuit schuiven, denk ik, dan aan de rij al, die motors met die spikes. Ja, of jij... Ja, wat, wat altijd gezegd wordt over de I speedway is uh, het zou gevaarlijker zijn als er geen spikes in de wanden zaten. Precies. Dus, uh, maar dan wordt de rijden ook lastiger, denk ik. Ja, daarom. Maar ja, goed, er zit natuurlijk een, uh, een risicofactor aan. Maar over het algemeen hoor je vrij weinig dat mensen in aanraking komen met spikes. Uh, ja, wij als rijders zijn ook redelijk goed ingepakt en uh, goed beschermd. En je moet ook weten uh, hoe je moet vallen. Je moet altijd proberen bij de motor weg te duiken en, en nooit in de buurt te komen van de spikes. Daar en... train je ook op. Nou ja, ja, daar kun je jezelf niet echt op trainen, maar dat moet je gewoon uh, goed in je oren knopen. en uh, ja, Mocht het uh, nodig zijn, dan uh, zul je die wijze uh, toch moeten gebruiken. Gaat het wel eens fout? Ja, natuurlijk. Heb je wel eens blessure opgenomen? Nou, in, in de, in de speedway nog niet, want dat doe ik niet zo lang. In de, de, de gewone speedway sport gewoon op de gravelbanen uh, wel. Maar ja, dat is niet uh, met elkaar te vergelijken. Maar ja, hier nog niet in. Klinkt wel mooi. speedway in Assen. Van speedway naar honkbal, Want Nederland Hongbalt tegen Cuba in Japan. En die houtkamp staat daar een wereldkampioen op het veld. Uh, voor Nederland wel, want Nederland doet het fantastisch. En Nederland is regerend wereldkampioen, maar wel bij de amateurs. En dit is nog een stapje hoger met al die uh, uh, uh, duurbetaalde pros. Nederland staat voor met 5-1. Een homerun van Jonathan Schoop in de zesde slagbeurt voor Nederland. Zorgt voor die 5-1-voorsprong. En Nederland had het nog erger kunnen maken voor de Cubanen Want in de vorige slagbeurt kreeg Nederland zelfs drie honken bezetten en niemand uit. Maar toen ging het... Uh, niet goed, werd niet de beslissende bal geslagen. Maar Nederland staat 5-1 voor. De eerste werper is er van af. En nu is er een werpbal van de Cubaan. Is het 5-2, een homerun? Leon Boyd is de nieuwe werper. Een homerun voor Cuba van Juliesco Goodiel. De derde honkman, 5-2. Het nou, blijft natuurlijk een bal kunnen we nog hebben, maar blijf de uh, want uh, ja, je hebt nooit gewonnen. Uh, de Amerikaanse uitdrukking. In de over. Till the fat Lady sings the blues. Nederland 5-2 voor. We zitten in de tweede helft van de zevende inning. Andy Hatkan. Horen zo meer van je. Nu meer van Wijnand Zwaan bij de AWB. Korte files ten noorden van Amsterdam op de A7 uh, richting Amsterdam... en de A15 naar Europoort bij de Botlektunnel. Maar die halen net aan de 2 kilometer, dus de meeste mensen staan niet in de file. Nee, het is ook vrijdag dus rustig of verwacht je nog iets bijzonders? Nou, eigenlijk niet. Uh, ja, wat motregen, maar dat mag de pret niet drukken. Rond half 9 staat er hooguit 50 kilometer file. De meeste drukte zien we dan op de wegen rond Amsterdam. Wijnand Zwaan bij de ANWB, dank je wel. Van 6 tot half tien, het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. I'm in In the Revolution, hoorie. I would die for you. We gaan naar Minor Remmers. Die is in de hele ochtend in Groningen. Nu, letterlijk in de stad Groningen ook, Mino. Want uh, Haren daar gaat het over vandaag. Ja, haar. Eh. Uh, September, hè, toen liep het uh, uit de hand en uh, het onderzoek heeft vijf maanden geduurd. Een aantal belangrijke conclusies zijn al min of meer uitgelekt. Onder andere dat het toch wel enigszins was onderschat. En uh, ja, dat de politie toch ook niet zo heel veel verstand bleek te hebben... dan wel kennis had van hoe dat dan gaat met Facebook... en hoeveel er al op was gereageerd. Um, we zijn nu bij de collega's van RTV Noord. Verslaggever Boer was toen daar... Wisten ja, dat... jullie dat het zo uit de hand zou gaan lopen? Nou, niet op deze manier, absoluut niet. Het is wel zo dat ja, je weet niet waar je rekening mee moet houden. Ik had op een of andere manier, ik heb het ding nooit gebruikt, maar zo'n pershersje, dat is een blauw hersje bij Reller die je moet gebruiken, die had ik in een onbewaakte ogenblik, smiddags om drie uur, toen was ik al in Haren, in mijn zak gestopt. Dus blijkbaar zat er wel ergens iets bij ons ook van, het zou wel eens mis kunnen gaan, maar op deze manier absoluut niet. Nee, maar het ging wel mis en dat heeft Boer ook aan zijn lijf ondervonden, kunnen we nu beluisteren. Van die wat satellietwagen van de omroepen, uh, die, uh, ja, daar, daar fietsen ze nu allemaal tussendoor. En die mee is hier eigenlijk vlakbij mij. Hond erachteraan, die uh, tikken de mensen daar uh, weg. Zo van uh, wegwezen, je hebt hier niks, niks te zoeken. Je moet uh, weg, hond erachteraan. Je niet luisteren, dan de politiehond erop af. gebeurt nu op dit moment. Ik kijk even een beetje om het hoog, oh, dus een stoepje. Kijk even om het, uh, om het hoekje, inderdaad. Die moeten daar ook, uh, ook weg. Ja, ja oké. Okay. vaak ja, Nee, meenemen. is goed. Is goed. Ik, ik loop even. Ja, is goed, maar dan nee, ben ik tussen de jongens. Die Kom op, op. Dat moet u niet doen, meneer. Dan ben ik? Dan ben, ik, ik ben, je nou ben ik vaak kus... genoeg gewaarschuwd? Ja, je hebt me niet één keer gewaarschuwd. Oké, okay, jongens. Ja, bedankt. Nou, ik ben nu even door de linie heen. Blijkbaar had ik iets verkeerds uh, gedaan. Oké, okay, jongens, ik ga nu de ja. op. Nou, daar werden een paar klappen uitgedeeld door uh, uh, witte helmen, geloof ik, hè? Door de politie. Ja, zonder meer. En dan uh, sta je daar, hè? Je doet live verslag, je hebt een microfoon in je hand... je hebt de koptelefoon op, je hebt mijn zender bij, je hebt de pershessje aan... En je, loopt wat, ja, en je loopt te vertellen wat er gebeurt, hè. Je ja, de ja ik parken het, parken ja. Aan, En vervolgens lig je zelf op de grond. Dus dat is een hele rare gewaarwording. En ja, kijk je in de ogen van een politiehond... en uh, jij ja, moet je opkrabbelen en uh, moet je gewoon weer verder... want daar kwam het eigenlijk om neer. Er staat ook ergens in de notulen geloof ik dat nog eens overwogen dat uh, uh, RTV Noord ook daar weg moest, hè? Ja, klopt. We hebben een notulen gekregen. naar van een WOF-verzoek. uiteindelijk gisteravond. Ja, van de bijeenkomsten enzovoort. En daar merkt een officier van justitie. Merkt daar uh, op van. Uh, ja, Ertwin Noord moet daar, moet daar weg. Dat is niet goed enzovoort. En vervolgens zegt iemand van de politie. nou, laat maar niet doen. want we hebben straks misschien wel de beelden. nodig van de rechtschoppers. Dus dat vond ik wel heel erg om, bijzonder. om te lezen. Ja, want dat brengt je ook in een lastige positie. want die rechtschoppers. die weten ook. als je daar met een camera of een microfoon loopt. dat ze misschien gefilmd zijn. Dat wordt dus zelf doelwit eigenlijk. Hè? Ja, dat is heel vervelend. Dat gebeurt ja. ook, hè, collega van mij, Karlhoek. Die komt dan met de camera. Eerst moet hij zeggen van wij willen de bandje of die. Daar nou, er zit dan een kaart in. willen we hebben. En vervolgens werd de camera uit zijn hand gerukt. En veel later is de statief teruggevonden. De microfoon is teruggevonden. Maar in de die camera nooit later. meer. Maar die camera hebben we nooit meer teruggezien. Maar dat is wel de sfeer. En op die manier ja, worden collega's, ja, die, die, die, die, die ja, doodsangsten eigenlijk, die worden gewoon bedreigd. Dus het valt daar moeilijk te werken. Terwijl aan de andere kant wel belangrijk is dat er toch verslaggevers zijn. Ja, om maar te controleren ook hoe er ja, wordt opgetreden. Ja, ook, Trouwens, die politieagenten nog gesproken, hè? Ik heb later die gesproken, want ik politieagenten ik ga aangifte doen, niet alleen hem, maar met name ook een agent die me later in de nacht aansprak. Omdat ik... Sorry gezegd? Ja, en ik had, nou ja, uiteindelijk in het gesprek is er is, is sorry gezegd, maar is ook, zij hebben ook verteld wat de omstandigheden van hun waren. Dus ik heb daar tot op zeker hoogte begrip voor, maar het gaat er wel om. Hè? We hebben het altijd voor hulpverleners, die moeten wij beschermen, maar eh, ja, als wij ons werk doen, moeten we ook beschermd worden. Straks gaan we er eens dus even wat dieper op door op hoe dit wellicht anders had kunnen worden aangepakt. Marino Remmers, nu nog in Groningen. Straks is hij ook in Haren natuurlijk. Voor de eerste reacties op de conclusies van het rapport van de commissie Cohen. Gisteren al uitgelekt bij de NOS. Gras komt er op Times Square in New York. En daar kunnen mensen dan op gaan liggen of zitten. Je kunt het je misschien niet meteen voorstellen op een van de drukste kruispunten ter wereld. Maar het is een kunstproject en de maker daarvan komt uit Nederland. Sibyl Heijnen uit Almelo kreeg van de gemeente New York de uitnodiging het plein van kunstgras te voorzien. Goedemorgen. Waar moet dat dan komen te liggen, dat kunstgas? Het, het kunstgas moet komen te liggen op de uh, wandel noemen ze dat uh, van New York. En het is een tijdelijk project. Ja, en, en veel mensen zijn daar natuurlijk geweest en anders ken je het van de foto, die verlichte zuil. En dat kruispunt er net voor. En zo'n zebra streep. Kunt u het ongeveer schetsen waar dat dan is? Er liggen ook een paar van die, van die stoepjes van, van ruime vluchtheuvels, is het daar? Nee, het is het is Broadway. En oh. daar zijn door uh, b, b, zijn een aantal plaatsen gecreëerd waar je wandel, waar je kan wandelen. Dus het zijn inderdaad, het zijn gebieden, een stuk wandelgebieden En dat is vanuit Times Square uh, richting uh, de andere kant op, richting Broadway. Ah ja, en, en het doel daarvan is dat men zich daar wat kan onthaasten? Nou, er wordt nu al dat en gelopen en op, de, op, dat, op dat moment zal de loop wellicht een klein beetje anders zijn. Ja. Hoe is New York bij u gekomen? Ik ben een kunstenaar die uh, grote projecten heeft gedaan, of een aantal projecten heeft gedaan in 20 verschillende landen. En op die manier uh, ben ik met mensen in contact gekomen. En op een gegeven moment kwam de vraag in een gesprek, what could je do with Times Square? <laughs> nou, we had hij wel een idee. Leg een kunstgras. Nou, het is, het, de bedoeling is niet gewoon kunstgas uitleggen, maar dat er verschillende soorten, dat het als een soort tekening, als een soort slingerend landschapje er doorheen gaat lopen. Ja. Dus dat er ook nog verschillen van kleur in komen. Ah ja, en u kreeg alle ruimte en gelegenheid? Um, ik mag bedenken wat ik wil. Er moet natuurlijk nog wel, uh, ook de, alle fondsen moeten nog geregeld worden. Maar het is een uniek project. Sorry, wat ik, moet nog geregeld worden? Er zijn, de, alle gelden zijn nog niet bij elkaar. Ah, alle maar, fondsen, oké. Okay. Ja. Wat het kost in totaal? Um, uh, rond een half miljoen. Rond een half miljoen. En u dacht, uh, ik doe kunstgras omdat ik uit die regio kom... en ze maken dat zo mooi in Holland. Dat is gelijk een goede reclame? Als reclame? Nee. Oh. Het is een kunstproject. Uh, het, is een uniep, het is een prachtige gelegenheid... om uh, in de traditie van de New Yorkse parken... ook zo'n soort rustige plek te maken. En ik heb ook eerder met kunstgras gewerkt. Weliswaar met wit kunstgras voornamelijk. Maar dit is het. Ja, dit is het. In zo'n artificiële omgeving, op uh, zo'n stedelijke omgeving, een soort natuurlijke omgeving te creëren, dat, ja, dat is prachtig. Nou, heine, we zijn benieuwd als het er komt, komen we kijken. Nou, dat zou, uh, zou mooi zijn. Hartelijk dank. Dank u wel. Dag. Het NOS Radio in Journal Media Overzicht met Raymond Serré. Eerste misbruik betrof vrouwen, kopte de Volkskrant. De krant analyseerde de schadevergoedingen die uitbetaald zijn aan misbruikslachtoffers van de kerk. Het maximumbedrag, een ton, is tot nu toe aan vijf vrouwen uitgekeerd en twee mannen.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 55-plussers moeten begeleid worden naar werk buiten de bouw. Het plan moet voorkomen dat er straks een personeelstekort komt in de bouw. Omdat jongeren de bouw niet ingaan. Voorlopig is Rimmers geen werk. Werkgeversorganisatie Bouw Nederland wil het idee serieus bekijken... maar betwijfelt of het haalbaar is. En een stapel petten is te zien op de voorpagina van het FD. Illustreert een probleem bij SNS Reaal. De bankiers jong leerden daar namelijk met petten in het commercieel vastgoed.